You. Got you. Now that I've got you. En dan is het gewoon mooi, weet je wel, als je het allemaal niet kapot maakt. Weet je wel, een mooie ja, arrangementjes. Iemand die mooi rustig kan drummen. En uh, ja, de rest mooi invullen. Jouw cd's, liggen die ook in de winkels of die alleen verkocht bij jouw optredens? Je kunt uh, op mijn website kun je ze bestellen. Dat is www jacmees.nl. Uh, daar kun je in ieder geval al de links vinden om mijn cd te bestellen. Je kunt ook in Sounds in uh, Tilburg. Dus in de Nieuwlandstraat. is is het plaatje, dat ligt mijn laatste cd. En je kunt hem uh, ook downloaden via... Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. Zie maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Raymond Seré met het NOS Journaal. In Rome hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen de Italiaanse premier Berlusconi. Ze vinden dat hij wetten verandert om er zelf beter van te worden. De betoging was georganiseerd door vakbonden en de linkse oppositie. Over twee weken zijn er regionale verkiezingen in Italië. De populariteit van Berlusconi en zijn regering is tot een dieptepunt gedaald. Rusland en Amerika zijn het vrijwel eens over een nieuw verdrag waardoor duizenden kernwapens worden ontmanteld. De Russische president Medvedev en zijn Amerikaanse collega Obama spraken daar gisteren over aan de telefoon. Een laatste twistpunt over de controle op de naleving van het verdrag is opgelost. En beide landen denken dat het verdrag nu snel kan worden ondertekend, maar er is nog geen datum genoemd. De muur van Hadrianus in het noorden van Engeland was gisteravond van kust tot kust verlicht. Langs de 135 kilometer lange muur van de Noordzee naar de Ierse Zee werden op 500 punten fakkels aangestoken. Met de verlichte Hadrianusmuur werd de 1600ste verjaardag herdacht van het einde van de Romeinse overheersing. De muur werd destijds gebouwd in opdracht van de Romeinse keizer Hadrianus als bescherming tegen een mogelijke invasie van Keltische stammen. Een groot deel van de eeuwenoude muur staat nog steeds overeind en is een van de bekendste bezienswaardigheden van Groot-Brittannië en staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. In een haven in Venezuela is 2000 kilo cocaïne ontdekt die verscheept zou worden naar Nederland. De drugs zaten verstopt in twee bulldozers die al vijf maanden stonden te wachten op vertrek naar Nederland. Ze waren nog niet verscheept omdat de exportpapieren niet in orde waren. Twee medewerkers van het exportbedrijf zijn aangehouden. Dan het weer. Af en toe regen of motregen. Later vandaag schijnt ook de zon af en toe. Het wordt vanmiddag 7 graden. Morgen valt er veel regen, maar dan is het wel warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. <tied>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 Thank you In de film Pearl Harbor. There you be. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van muziek hier weer. Eén of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. En we gaan weer even bij onze zuiderburen kijken hoor. Daar loopt Johan Verminnen rond in Café der Blije Arten. Glazen, en kriek zo zoet als wijn. Thuis wachten de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 Met berichten van de duiven, van Kivra tot in Wajon. Met kaartingen en vuiven en vluchten halve vol. In het café met blije harten, aan dit gezellig plein. Waar de mannen die biljarten, al jaren vrienden zijn. Met steeds dezelfde gasten. Ze kennen je naam. En als de rekening niet paste, mag je op de spiegel staan. Met geen verschil in standen, iedereen is hier thuis. En maandag voor de klanten, een rondje van het huis. In het café der blije harten, aan dit gezellig plein, waar de mannen die biljarten. Ik heb even harten aan dit gezellig plein, waar de mannen die biljuarten. Die toch regelmatig te horen is op Radio 2 En dan meestal met hele vrolijke muziek Zoals dit café der blije harten Hollen ook, Zij hebben het over een hele rijke dame Rich girl you're rich girl and you're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 net in België bij onze zuiderburen maar ik ga een klein beetje noordelijker en dan kom ik terug in Limburg en daar woont een man luisterend naar de naam G. Reinders hij maakt heel veel muziek maar dan meestal in het Limburgs dialect bijna net zo onverstaanbaar voor ons als het Fries in den Hof 16 buien 140 vierkante meter varend en een viever wie heeft hem struik? En als je eens gaat lekkers, wil je Moet je in het vuurje oor komen ruiken. Wie heeft je beurden meer ruik? Bij in de hoofd, de hoofd, de hoofd. Dit vul als het land, waar ons is beloofd. En achter in de hoofd, daar staat een bengstje. Daar zitten we zondagmorgen met z'n twee, Dan loest nou het loeien van de klok. Maar nou, ik hoof niet meer. Ik ben met een tas thee. Wie in de hoofd, de hoofd, in hoofd. Dit vult als dat lijnt het waar is beloofd. Neer te geluven, wie dit vroeg doet, water en stof. Kiek wie dat die bloed, bios in den hoofd. En die barst het van de merels met klein merelkjes. En op haar beurt barstte die beestel van de merelkjes strooint. En de zender biedt het zin van die klein vrekke merelkereltjes. Die schieden voor de beurt, kikken die aan van wat up dat gekke vent hier roont. Bios in den hoofd, den hoofd, den hoofd. You might be so mean that the tea and the is below But even the merers are strained with a bit of water We're stuck We that it's all so bleak Like us in the Wat is het toch een verschrikkelijk sentimenteel liedje? Jong doe wel als aat, nog eens zegt wie, maar dan loop ik toch een zenig, zeg je een stom vergeet benietje. Dan wil ik erover zingen, dan moet ik toch een liedje weer kwijt. Over de hoofden, hoofden, hoofd, het vult als een lijn zwaardoor is beloofd. Neemt te geluiden wie dit groeit, doet water en stoof. Kijk wie dat die bloeit, wie ons in den hoofden, een hoofd, een hoofd. Vooral we al van hedelfingers tot wemwit los. En dat groeit die allemaal zomaar ooit water en stoof. Kijk wie dat die bloeit. Ruuk wie dat die groeit, wie ons in den hoofd. In hoofd, in hoofd. in een hof, zo zeggen ze in Limburg... en bij ons zeggen ze bij ons in de tuin. Dat is dan weer op het Tilburgs. Maar we gaan nu eens een stapje verder. We gaan naar Amerika. Jaren geleden al ze een keer opgenomen, hoor. Echte blues music. I want a little girl is geschreven en wordt uitgevoerd door niemand minder dan Eric Clapton. Want a little girl call my own, she must be someone. Now, say, I want a little girl to fall in love with me. Oh yeah. I want a little girl, and she may not look just like. In a storybook If she can cook Chicken Yeah She'll suit me to a T Don't no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 Hold you. Oh, yeah, I'm into too deep, have I lost my mind, well, I don't care, you're here tonight, I can be I will be your hero. Enrique Iglesias van een CD die hij jaren geleden heeft uitgebracht, de CD Escape. En als je deze muziek hoort, dan denk je bij jezelf van wie zou dit nou toch zijn? Maar als je 16 seconden van het intro afwacht, dan hoor je ineens heel bekende toontjes van. Very White, lady, sweet lady. Deep within your life I see a sign that says goodbye I can feel it when we kiss Oh, no lady like this Let's wash away the slaves Before it's too late We both may die Stay. I give everything now to keep your love Lady, sweet lady, I give my love to you if you only say you love me too. Lady, sweet lady, I give my love to you if you only say you love me too. then other life two people sharing love. So sing. hij nog niet zoveel gerookt of zoveel gedronken zou je bijna zeggen, want eh, ik heb nummers gehoord van deze Barry White dat hij echt een hele diepe, donkerbruine stem had. Nou, dat mis ik een beetje bij eh, dit nummer. Diep in mijn hart, dit is Paul de Wil. Wat een ander van je zegt kan me niet schelen laat ze maar praten ik trek me er niets van aan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 er maar één, dat ben jij Jij bent toch alles voor mij Zul je dat nooit vergeten Want jij bent heus niet slecht Wat ook een ander van je zegt Liefde, denk toch eens aan Samen het leven te gaan, draag dan je liefde voortaan diep in mijn hart. Te Draag dan je liefde voortaan, diep in mijn hart. Draag dan je liefde voortaan, diep in mijn hart. Diep in mijn hart. Ja, dat zegt hij nog achteraan. Het volgende nummer dat heb ik bij toeval ontdekt op TV. Ik een beetje te zap en kwam een muziekprogramma tegen op de Belgische zender. BRT 1 of 2, dat weet ik niet meer precies. Het ging in ieder geval over Clouseau. En toen hoorde ik dit nummer. En toen dacht ik van, dat wil ik eens even afkijken. Want u weet het hè, deze titel ben ik eigenlijk een beetje aan het verzamelen. Heb ik ooit Heb ik ooit gezegd, jij bent de vrouw? Je laat de zon mee schijnen, doet de pijn verdwijnen, maakt me beter, ik hou van oh jou. Ja. ja, het mooiste is wel voorkomen. Oh, de mooiste droom van alle droom. Want jij hebt mij getoverd, Je hebt mijn ziel veroverd. Je maakt me beter. Ik hou van jou. Het is een wonder hoe jij zo'n effect hebt op mij. En je staat als de zon. Heb ik ooit gezegd dat ik je lief heb? Heb ik ooit gezegd jij bent de vrouw? Je laat de zon wegschijnen, doet het mij verdwijnen, je maakt me beter weg. Heb ik ooit gezegd dat ik je lucht Heb, heb ik ooit gezegd ja? Yeah. Je me beter, ik haal van jou. Ja. Je doet de pijn verdwijnen, laat de zon weer schijnen. Je maakt me beter, ik hou. Maar Van de weinige dames die in Portugal de Fado mocht bezingen. Ik zeg met nadruk mocht, want ze is inmiddels overleden, deze Amalia Rodriguez. Een uh, dame die uh, Tarantella uit kan voeren zoals niemand het kan. Ik weet dat ze inmiddels alweer verschillende cd's hebben uitgebracht, maar dit vind ik wel een heel mooi nummer hoor, van uh, Simply Red. High Rives. I'm This whole rhythm gives me what I need Prayin' hard as you lie Oh, is er nog genegenheid? Oh, is er slechts de eenzaamheid? Dacht je ja, we slaven -be zo? Opnieuw beginnen, je weer met niet. De fantasie staat veel te vaak op hoog. Er zijn redenen in overvloed, maar we hebben niet de moed. Hoe houden we het? We hebben woorden zonder woorden. Stilte wordt, verwarm met rust, ik mis het vuur wat mij je hebt gekust. Kunnen wij je tijd nog geven, ik wil je weer als ooit begeven. Maar als de haast op dit is geblast, mijn me raad, vertel me wat te doen. Zal ik ooit nog dromen, net als toen. De kast, woorden zonder woorden, maar dat hadden ze zelf al de aangekondigd. Amerika. Ja, en nu komt Venice aan bod. Dat zegt de, de liedzanger van de formatie, de kast al. Want ze zijn een keertje samen op het podium gaan zitten. Venice en de kast. Nu, one quiet day van de formatie Venice. Als De kast en Vennis dan samen op een podium staan, ja, dan moeten ze alle twee apart, natuurlijk een keer een liedje brengen. Maar dat moeten ze ook samen doen. Hè? Dan moeten ze ook weer een keer achter de persoon geven. En dat doen ze in het liedje Woordstok. Dit is wel een zeer uitbundige Vennis. hè? Ik heb nog een aantal live-opnames liggen van deze formatie... ...dat ze wat ingetogener spelen. Maar die zal ik u nog wel eens een keertje laten horen. Ja. Dit nummer, dat kent u van uh, niemand minder dan Toon Hermans... ...want die heeft het ook geschreven... Engel Gabriel. En nu heb ik ook de uitvoering gevonden van Renit de Vriezen. Ik had een eigen engel, en die heette Gabriel. Die engel had ik nodig. Want ik kneep hem als de heer Hij sloeg meteen zijn vleugels uit Bij elk gevaarlijk spel Een heilig soort gevogelte Mijn engel Gabriel En onder glazen stolpen Zag ik de Madonna staan, er brandde dan een lampje bij. En voor het slapen gaan, werden alle kinderen gewassen in de tuin. En dan het onze vader, knielend op het koude.